Freddy van Tijn met het NOS-journaal. 35 Afghanen die op de lijst stonden om te worden geëvacueerd... door buitenlandse zaken zijn op eigen gelegenheid naar Pakistan gegaan... en daar opgevangen op de Nederlandse ambassade in Islamabad. Een aantal van hen heeft geen papieren. De meeste zijn tolken. De Italiaanse president Mattarella gaat toch akkoord met een tweede termijn na een dringend beroep op hem van premier Draghi. Mattarella die 80 is wilde stoppen, maar volksvertegenwoordigers konden het niet eens worden over zijn opvolging, terwijl de steun voor hem juist toenam. De cijfers over het aantal nieuwe positieve coronatests vandaag zijn niet betrouwbaar. Er is weer een technische storing. Er zijn bij het RIVM ruim 39.500 nieuwe positieve tests gemeld. Maar het werkelijke aantal ligt dus stukken hoger. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is weer afgenomen. Op het Museumplein in Amsterdam hebben zo'n 300 mensen gedemonstreerd tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ze willen onder meer dat de nieuwe zedenwet sneller wordt ingevoerd die alle vormen van onvrijwillige seks strafbaar stelt. Directe aanleiding voor de manifestatie waren de misstanden bij de Voice of Holland. Tijdens haar laatste reguliere radio-uitzending van de Tieneke Show op NPO Radio 5 is presentatrice Tieneke de Nooi benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. Ze kreeg de onderscheiding vanwege haar jarenlange carrière bij de Nederlandse radio en televisie. Tieneke de Nooi is 80 en ze wil meer gaan schrijven en reizen. En bij voetbalstadion De Kuip in Rotterdam is afscheid genomen van veer-noordlegende Wim Jansen. Hij overleed deze week 75 jaar oud. Er was een besloten dienst in het stadion en buiten brachten fans met fakkels een saluut toen de lijkwagen vertrok. Het weer, wolkenvelden, in het zuidoosten enige tijd regen, veel wind, vooral in het noordelijk kustgebied. Morgen minder wind, wat meer zon en op de meeste plaatsen droog. Het wordt ongeveer 8 graden.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 Daar zijn we weer. Welkom in de tweede uur van Entertainment for You. Ik zou zeggen een hele goede avond alweer. En uh, ja, als je zit te eten, eet smakelijk. En als je hebt gegeten, dat het u wel mogen bekomen. We gaan een plaatje draaien van Ja Man. En als jij een reden zoekt... Nou, hé, hé, hé, hé, hé, hé. Ja, hij wil niet. Hé, eh, jammer. Ja, nou, even, even gekkigheid. Moet kunnen, hè? Het is de slotte zaterdag. Blijf er lekker bij. Tot zeven uh, uur ben ik bij u. Je zegt ik ben gevoelloos. Gewoon ineens. Zomaar uit het niets. Je doet opeens vijanden. Als ik thuis kom en ik begrijp je niet. Je gaat dan voor me staan. Maar het is de laatste keer geweest. Ik neem nu een besluit. Als jij een reden zoekt om mij te verlaten, geef ik die reden. Houd van waarheid in je woord, Want jij zal nooit veranderen Al heb ik daar steeds heilig in geloof Ik neem het niet meer Nee, dit heb ik niet verdiend Je hebt me alles opgenomen Maar mijn trots en eigen baden krijg jij als jij een reden zoekt om mij te verlaten, geef ik die reden naar jou. Ja. Zij geopend, doe jouw gekooi niet. Je bent de rechter profit, ik neem het niet. jij een ander zoekt. Of nee, een reden zoekt. Nee, geen ander. Hé, hey, ja. Hey, hey, ja, ja, goeie avond. leuk dat je luistert. Dit is Melissa Bij. En geef mij al jouw liefde. Weet je dat het uh, trouwens ook een uh, achternichting is van Zangeres zonder naam? Ja. Melissa Bij, dus uh, ja, familie van uh, ZZ, Zangeres zonder naam. Let's get it in. in, in, in. nog eventjes op zich wachten. Er was uh, Melissa erbij. Of Melissa erbij, moet ik zeggen. En uh, ja, een uh, ja, familielid van zangeres zonder naam. Uh, voor, de, ja, voor degene die dat nog niet wisten. Arno, oh, een hele goede avond. Een uh, goede avond, hoi. Hoi, hoi goede avond. Jij, hoi. Ik, ik, ik heb je van je eten afgehaald, of niet? Nee, ik kom oh. wel in de keuken om het te bereiden, Maar ik ben <laughs> nog niet aan het eten. Oké. Jouw nieuwe single, hier ben ik. Ja, ja. ja, die is de, de nu een week of zes uit. En uh, nou, ik ben er nog steeds als patroons, maar hij doet eigenlijk best goed, dus ik mag niet klagen. Ja, want uh, is het is eigenlijk een beetje van de uh, jongen, uh, hey, Een soort van comeback? Uh, nou, comeback, ik heb vorig jaar een, een bellet uitgebracht in december. En in van de zomer heb ik een plaat samen met mijn zoon gedaan natuurlijk. Ja. En nu is het de derde single, zeg maar, van uh, in een jaar. Dus, uh, comeback wil ik niet noemen, maar het is wel een beetje omdat die coronatijd er was. Je kan niet optreden en zo. En ik wil ja, het toch ja. van me laten horen, weet je wel. Ja, ja. Ik ga gewoon weer single, uh, singles oppakken en ga ik weer doen. Ja. Want dat vind ik toch wel leuk om mee bezig te zijn. En uh, ja, ik heb ook niet meer zoals vroeger dat ik dacht van, dit moet echt een hit worden. En dan kom ik echt zaggereinig van. Weet je, je, dat? Ja, ja, ja. ja. <laughs> maar dat heb ik niet meer, weet je wel. Dus ik heb zoiets van, ja. joh, als het gebeurt, gebeurt het en gebeurt het niet. Gaan we gewoon weer de volgende single proberen. Dus, ja. Ik ja, bedoel, uh, sommigen zijn uh, ja, tien jaar bezig. En uh, ja, komt die ene hit. Ja. En dan, uh, dan is het. Uh, ja, de. Uh, ja. De verdiensten, ja, zeg ik altijd maar. Hè, voor ja, het vele jaren. Uh, ja, maar ik, ik bedoel, uh, ik, ik kijk naar meerdere artiesten. Uh, uh, ik noem maar wat. Uh, uh, kinder, Kindersterretjes ooit uh, begonnen zijn. Uh, noem maar een andere ja, maar hazes. Kijk, nou, kijk, kijk naar Mart Hoogkamer. Hoeveel singles had hij niet al uitgebracht voordat ja. Cardi Lemon het deed? Ja, ja. Dus uh, ja, helemaal top uh, voor hem, weet je Maar het kan, zomaar, het kan zomaar gebeuren. Ja, en, uh, en hebben we natuurlijk Jan Smit hebben we dan nog. En, uh, weet je, dat zijn allemaal uh, de mensen die uh, ja, eigenlijk toch wel een heertje uh, scoren en een steuntje in de rug hebben gehad. En, uh, ja, dat, dat, en dan gaat het uh, vooruit. Ja, dus ik blijf het ook gewoon lekker doen hoor. Ik, ja. nou, ik heb het nu in de coronatijd weer opgepakt. Ja. Maar als we dadelijk weer mogen zingen en alles weer mogen, dan blijf ik ook gewoon lekker zingeltjes uitbrengen. Want ik vind het heel te leuk. Ja, want euh, naast, naast het zingen werk je ook nog, toch? Nee, nee, nee, nee. nee. Ik leef van het zingen. Oh, je leeft van het zingen. Oké. Okay. Ja, ik heb toen de Samukshow gewonnen. En uh, vanaf het winnen van de Samukshow ben ik zeg maar... Uh, ja, je werd toen van de... Want je was toen uh, destijds, uh, voor, voor mensen die uh, ja, misschien dat nog wel weten... Ja, bijna geleden. ongelooflijk. Ja, dat uh, was bij Henny Huisman. En toen leefde je uh, um, ja, eigenlijk als, uh, als... Je bracht brood rond, geloof ik, hè? Zoiets was nou, het ik, bij een ik, bakker. Ik, ik, Nee, nee, snoepies, bij een snoepgroothandel. Oké. Okay. Maar je zit, er, je zit er heel dichtbij. Ik weet inderdaad de bioscopen onder andere van popcorn en de enzo, ja. en zo wordt hier gezien. En ja, toen woon ik die saumingshout. Toen heb ik daar nog drie maanden gewerkt en toen heb ik van mijn hobby mijn werk kunnen maken. Ja, ja want uh, toen heb je inderdaad ook nog opgegeven voor uh, uh, Miss Saigon. Daar was het toen ja, voor. En, uh... ben... ja. En ik werd toen de... gevraagd om ik te doen en ja. toen was ik, zat ik bij de laatste drie. en ze we er maar twee nodig, dus ja, toen viel ik af omdat ik niet kon acteren, ze niet goed genoeg. Ja, voor hen niet goed, dat goed genoeg, wel een ja. Ja, ah, <tacht> ja, ik, ik, ik, al ik, al ik bedoel, uh, bij Annie Huisman uh, ja dan kwam het allemaal mooi over, dus uh, ja. Ja, ook oh, Enkel Linda Wagenmakers voor m'n snuffert gezet en toen zeiden ze, doe maar verliefden. Ja. En toen dacht ik, ja, hoe kan ik nou in een keer verlies gaan doen, want ik weet helemaal niet hoe dat moet. Weet je, nou, dan moet je ja. aan een meisje gaan zitten wat je helemaal niet kent. Dus ja, ja. En, dus ik het... Kijk, als ik ben nu graag, ik ben nou een paar jaar verder, nou ja. weet ik dat wel. Maar ja, ja, ja. toen was ik nog wel eens gebleven natuurlijk. Ja. <laughs> nou ja, ik zeg altijd, wie, wie heeft die tijd niet gehad? Nee. Ja, precies ja. iedereen toch? Ja. ja. Nee, maar dat is... Uh... Nee, maar, maar goed. goed het... Toen hadden uh, er maar twee nodig en toen mocht ik naar huis. Dus. Ja, helaas. Ja. Maar je te bent tevoren. altijd wel uh, een beetje in de showbiz gebleven. Ja, ik ben altijd, ik heb al die jaren, ik heb een paar jaar iets minder wat gedaan, omdat ik toen een horecabedrijf erbij had. Ja. En toen dacht ik eigenlijk, nou een horecabedrijf doe je erbij, maar dat doe je er echt niet bij. Dat is gewoon heel hard werken. Nee, dat is fulltime. Het uh, ja. zingen een beetje op een, op een lage pitje. Ja. En uh, nou, toen op een gegeven moment heb ik gezegd, van, nou weet je wat, ik ga gewoon weer, uh, ik ga gewoon weer uh, zingen. Ja. Dat is, de, dat is uh, minder hard werken. <laughs> <laughs> ja, nee, niet dat ik een keer van hard werken hoor, daar gaat het niet om. Maar nee, nee, maar... Die, uh, bloed, bloedkruim waar het niet gaan kan, weet je, dus Juist, is toch ja, uh, ja, wel ja. Is het liefste wat ik doe, dus ja. Ja, ja ik ja, zeg altijd, zo, uh, ja. je moet inderdaad hetgeen doen wat, uh, ja, wat je, waar je goed bij voelt. Ja, precies. Ja, ja, zo lang het uh, kan en uh, natuurlijk, weet je, dat is de ja. andere kant, want er zijn nu ook heel veel... Uh, ...heel veel zangers die natuurlijk gewoon wel werk erbij hebben... ...omdat we door die coronatijd wel gedwongen worden om, uh, ja. om uh, wat andere dingen te doen. Ja, Dat niet zo langer gaan duren hoor, want dan, uh, <laughs> dan moet nou, ik ook uh, ja, een beetje ja, nee, erbij. Ja, nee maar goed, ja, daarom zeg ik ook... Uh, ...leef je alleen van, uh, van het zingen of... Uh... Ja, nee, nee maar wat... eerlijk is eerlijk, ik heb wel een paar goede jaren gehad... Zeg maar voor, voordat ik begon. Ja. En, uh, of voordat dit begon eigenlijk, de coronatijd begon... Maar, uh, nou ja, je potje, ik ben geen Gerard Joling of Frans, uh, Frans, uh, Frans Bauer of zo, weet je wel. Dat je nee. denkt, van, nou, het boeit me helemaal niet, want zo is het natuurlijk niet. En nou is het, de bodem van het potje is inmiddels na twee jaar wel in zicht hoor, kan ik je melden. Ja, hey, wat, uh, ja. maar, maar, maar uh, een soort, uh, net zoals wat, uh, wat uh, meerdere artiesten doen, uh, Tino Martin en zo, uh, zo'n zo uh, zo session, is dat, maar, uh, is dat niks voor jou dan? Of? Je bedoelt, uh, uh, bedoelt livestreams. Ja, zo'n zo uh, ja, zo opname, zeg maar. Uh, een casino, live session. Uh... Oh, dat soort dingen. Ja, ja in casinos. Ja. Ja, dat, weet je, ik ben nou bezig met een soort van... Dinnenshow-achtig verhaal, zeg maar, met, uh, met, nog, met Glenda Peters. Ik weet niet of je die nog kent. Ja, zeker. Ja, zeker wel. Ja, daar zijn we mee bezig. En Dennis, Dennis die, uh, dat is ook een zanger. Dennis van der Polder. Ik weet niet of je die naam wel eens gehoord hebt. Maar met z'n in een soort van... Uh, dinschow achter concept op te zetten omdat de mensen in, nou maar tot tien uur natuurlijk in het restaurant mogen ja. dachten we van nou weet je wat we gaan doen we gaan gewoon uh, we gaan gewoon een programma in elkaar zetten en dat gaan we verkopen aan de aan de restaurant okay. restaurants en die verdienen dan aan hun aan hun eten natuurlijk en wij verdienen wat aan ons optreden ja en als je elkaar zo een beetje kan helpen dan kost het niemand echt geld want het risico is gewoon voor ons allemaal weet je als dus kaaskaak ja. niet goed ja. genoeg verdienen we wat minder ...is de kaartjeskoop heel goed, verdienen we wat meer. Ja, ja. Weet je, dus, dus op dat concept zijn we nu wel bezig. En ik heb er nog een show klaar liggen die, die al eigenlijk al anderhalf jaar klaar ligt. Dat is Arno door de jaren heen. En dan allemaal liedjes die wat, ja, waar ik wat mee heb. En van mijn eerste plaatje wat ik gekocht heb, zeg maar. Tot ja. mijn laatste stiegel die ik zelf heb gemaakt heb en alles wat daar tussen zit. Maar ja, dat mochten we steeds niet starten van, van meneer uh, Rutte en meneer De Jong. Dus als we nu dadelijk echt groen licht krijgen, dan gaan we die, uh, die planning weer maken. Nou ja, de, ja de, ik, ik, ik vind dat het tijd wordt dat nou eens een keertje alles open gaat. En ja, volledig dat vind, open gaat. dat vind ik ook. Volledig mee eens ook. Want uh, ja, he, he, he, al uh, dat gedoe van, de, de, de, de, ja, daar nou, toch een vind... beperking en daar een beperking. En dan denk je van, ja. Ja. ja, precies. Want wat moet je nou in een theater tot tien uur, weet je wel. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. De mensen die in een theater zijn, ik heb dan zelf, ik ben geen theaterartiest, maar ik snap heel goed, die mensen komen om acht uur binnen, half negen of zo begint de show. Nou, dat duurt tot half elf, elf uur. Dus ja. tot tien uur hebben ze net niks aan. Ja, ik Zo hebben ze net niks aan. En dan denk je, ja, doe dan dat uurtje langer, weet je. Dan kan die cultuursector echt gewoon open, want om elf uur is het theater weer leeg. Ja, nou ja, inderdaad. Maar wij zijn degene niet die de regels maken, helaas. <laughs> nee, nee. Wij hebben er altijd heel anders uitgezien. En uh, ja, ik zeg altijd: soms uh, Er eh, het wel twee kanten komen. Maar uh, ja. Ja, en weet je wat het is? Ik ontken echt niet dat er corona is en dat het heel ernstig is geweest. Nee. Voor allemaal Maar op het moment, laten we eerlijk zijn. De mensen die, uh, ik, ik ken heel veel mensen in mijn omgeving nu die, die die Omicron variant hebben. Ja, ja. En ja, als ik heel eerlijk ben, ze zijn eigenlijk een zware griep is erger op ja, het moment. Ja. En natuurlijk de uitzonderingen daar gelaten. Ik bedoel, ik zal niet voor iedereen praten, want er zullen ook best mensen echt ziek van worden. Ja, klopt. Maar het gros is, gewoon, is toch wel redelijk relaxed ronder, zou ik zo maar zeggen. Dus ja, ja, ik denk dat het beurt weer van de tijd, en je ziet het ook in de landen om ons heen, doe het gewoon open ja, want eh, ja, inderdaad eh, als je naar, de, naar, naar België kijkt en zo, ja iedereen heeft eh, ja ze geld ja. massaal naar België gebracht ja en dan denk ik van ja en dan zitten ja, hier te klagen dat de economie de... onderuit gaat ja ja precies ja, België, Engeland, Denemarken nu ook, Oostenrijk heeft vandaag sinds vandaag gisteren ook weer versoepeld ja. dus alle landen om ons heen beginnen nu een beetje dus misschien uh, kijken ze daar hopelijk een beetje bij af en dan, uh, ja, dan gaan we dat hier we het ook doen hoop, dat hoop ik ook Hé hey, Arno, ik ga hem lekker draaien. Nou, superleuk. En uh, ja, ik zou zeggen, ik kondig hem lekker aan. En dan, uh, nou, dan start ik de band. En, uh, ik wil je ontzettend bedanken voor het interviewtje, voor de tijd. En dan, ja, graag gaan gedaan. We, nou, dan, uh, dan komt hij er nu aan. Mijn laatste nieuwe single hier ben ik. Hé, hey, dankjewel Arno. En tot de jo, volgende single. Ook. Hey. De volgende. Hoi, hoi, hoi. Hoi, hoi. Hoi, Zo, daar zijn we. Hoe kon ik denken wat ik deed? Verwijt mezelf wat ik nu weet. Alsof opeens een helder licht laat zien wat ik heb aangericht. Het is een puinhoop op de grond, waar onze liefde ooit ontstond. Ik proef je tranen in mijn mond, maar hé, hey, het is nog niet te laat. Dat het nu echt anders gaat. Hier ben ik, zoals je mij nooit hebt. Zelf nog geweest, maar dat is eindelijk voorbij. Je krijgt het beste nu van mij. Het punt is nu voor mij bereikt, dat ik het plotseling begrijp. En ik met andere ogen kijk, nee, het is nog niet te laat. Omdat het nu echt anders gaat. Brander, zijn nieuwe single. En dat allemaal hier bij ZFM. Entertainment van You. klokjes van 7 uur. En uh, ja. We hebben haast een jarige. En uh, daar is deze plaat alvast uh, voor. Een plaat van Martijn de Kampen. En als ik jou morgen tegenkom. Zo is het. Ja. Zo zingen wij hier. Na -na -na. Na -na -na -na. Lala. Zo is het. Ik hoop dat hij leuk is. Deze is via Diana, droppendam. Goudgele stranden en buivende palmen. De sterren verlichten de diepblauwe zee.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 Zit je hart voor me open, laat mij toch niet lopen. Ik laat je zomaar niet gaan. Ik zit al uren te wachten te duren. Maar nergens zie ik nog een glimp van jouw land.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 Dat ik je daar zag staan Daar in het schemerlicht, Een lach op jouw gezicht De zon die was pas net onder gegaan Het leek wel of een droom Zo mooi was jij gewoon En toen de sterren kwamen samen, ik hield je vast en keek je aan en vroeg aan jou: Voel jij ook wat ik voel? Zou dit ons liefde zijn? Steeds als ik bij je ben, krijg ik de kriebels, mijn hart dat slaat op Dat komt alleen. Het was niet eens de allereerste keer Dat jij niet bij me was Maar ik besefte pas Dat er iets speciaals was tussen jou en mij Iets wat ik eerder nooit Bij een ander had gevoeld En toen de sterren kwamen we waren beide samen, ik hield je vast en keek je aan en vroeg Tafels en stoelen aan de kant. Wilbert was dat en uh, ja, voel jij ook uh, wat ik voel. Van en we hebben weer iemand aan de telefoon en dat is Goen Richard. Een hele goede dag. Hey, uh, goede avond. Hoe is het? Ja, ontzettend goed. Ja, lekker. Hey, um, ja. Ja, ondanks. Uh, ondanks uh, ja, de, de beperkte optredens nog? Of, uh, of komt dat een beetje los? Nee, nee, nee, nee. dat komt nog niet echt uh, los. Uh, maar ja, 10 uur is ook erg vroeg, hè? Uh, ja. ja, ja, ja. En de meeste feestjes die ik draai, ja, dat is gewoon uh, uh, de hele avond hè, vaak. Ja, klopt. En dat is gewoon van 8 tot 12 of van 9 tot 1. Dus uh, ja, dat, uh, dat is voor mij nog even afwachten. Nou ja, we hopen op het, uh, op het goede, ja jawel komt vast wel weer hey, uh, jij hebt natuurlijk een uh, nieuwe single aangebracht pak het moment ja. nou ja ik zou zeggen pak het moment <laughs> ja. Hey, ja ja hoe is het ontstaan um, nou heel lang verhaal kort ik kreeg uh, vorig jaar begin vorig jaar een appje van uh, Hilde Vos een country zangeres ja en um, die stuurde mij uh, in essentie dit liedje maar dan een beetje in een country ballad versie ja en um, maar het was een liedje voor een opa, en uh, nee, in eerste instantie wist ik niet zo goed wat ik ermee moest, want ja, ik ken me bij de opa's niet, dus ik kon er niet een gevoel in leggen. Plus Country was niet, is niet echt uh, wat ik veel zing. Nee, dat is niet jouw ding. Nee, dus ik denk ja, wat moet ik ja, ermee op? Maar ja, mijn moeder was ook aanwezig toen ik die wel opgestuurd kreeg, en die bleef me eigenlijk uh, lange tijd aan mijn hoofd zeuren dat ja. ik dat liedje moest opnemen. Ja, maar ja, dat zijn moeders voor hè? Ja, precies. En zoals in elk uh, goed Nederlands gezin is bij ons ook gewoon moeders de baas. Ja. Dus uh, heb ik met Hilde uh, het liedje verbouwd naar een ode voor mijn moeder dan, uh, uh, als verrassing. Ja. Nou ja, ja leuk. Heb ik heb dat zelf uh, een beetje, toch een beetje in een tropisch weetje gegooid. Dat ja. was toch iets beter bij wat ik doe. En uh, ja, de, zo, zo is het een beetje tot stand gekomen. Ja, dus van opa naar moeder uh, omgeturnd en, uh, en ode ja. aan je moeder, zeg maar. En een beetje een regenjasje gegoten, ja. ja. Ja, ja, Nou ja, dus een beetje een lekkere bieten in. <laughs> ja, dat mag altijd wel. Ja, toch? Ja, dat vind ik wel fijn. Ja, hey, want uh, uh, heb je, ben je nog uh, met, met nieuwe dingen bezig? Of, uh? Nou ja, heel veel juist. Ik ben, uh, uh, gisteren heb ik uh, de laatste track van mijn uh, aankomende album afgemaakt. Aha. En die uh, komt uh, rond april met twaalf uh, uh, nieuwe liedjes. Nieuwe liedjes? Ja. Er staan ja, er ook nog wat oude op, of... Pak een pakken moment staat erop... en uh, die met... Uh, uh, dicht bij zijn... die ik met Jaman heb uitgebracht... Okay. en verder uh, zijn ja. het allemaal nieuwe tricks. Ah, oké. Okay. Ja, met ja. Jaman... Uh, dat is, uh, ja, is ook een lekker nummer. Ja, denk je wel. Nou, dat, dat, uh, ik bedoel... Uh, dan moet iedereen maar eens eventjes... Uh, op, op YouTube... Uh, moeten ze maar eens even kijken. Gewoon Richard... en met, uh, met Jaman. En ja, daar waarschijnlijk komen ze dan... Uh, nog meer van jou tegen. Zeker weten. En, uh, nou ja... Je bent te vinden op Facebook, neem ik aan? Ik ben overal te vinden. Instagram. Uh, wat hebben we nog meer? TikTok. De TikTok uh, de, en, en natuurlijk een website. En uh, alles is aanwezig. Ja. Want hey, um, ja, je bent meerdere, meerdere dingen bezig. Maar um, de album uh, is eigenlijk het belangrijkste. Of, of zijn ja. er nog meer uh, vooruitzichten die uh, eigenlijk een andere kant op gaan of niet? Uh, nou ja, er komt dus ook nog een single aan voor het open. Die komt denk ik in maart. Uh, en uh, dan wordt ook weer lekker een uh, beetje spaanstalig, een beetje uh, lekker dansbaar. Een beetje ja, lekker zomers. Lekker zomers, maar ik ben er ook wel weer aan toe. Hoor. Als ik nu naar buiten kijk en ik zie daar weer... Ja, dan word je depressief. Dus dat moeten we maar niet doen. Ja, mag je mag nu weer lekker uh, 25 graden en zon. Ja, toch? maak je er graag bij. Ja, ja, ja, ja. Ik zeg altijd, Nederland is een prima land. Alleen dat net even eventjes iets, uh, iets meer naar, de, naar beneden moeten leggen. Ja, gewoon uh, ruilen met Frankrijk. Ja, toch? Dus, uh, prima. Ja. Hey. Uh, ja, ik zou zeggen, kondig hem lekker aan. Dan gaan we hem lekker draaien. Nou, uh, lieve luisteraars, uh, bij deze mijn nieuwe single pak het moment. Hoe is het? dankjewel en een hele fijne avond en weekend. Ja, dankjewel daar ook. Hey, dankjewel. Tot de volgende keer. Hoi hoi. Ik sprak mijn Zekerheid. Sta op een kruis. Weet niet welke weg te gaan? Ze hield me vast in. kind, luister goed naar. En pak het moment. En uh, ja, gaan uh, ga eventjes naar YouTube en uh, bezichten om daar eventjes ook te optreden, natuurlijk uh, met Jaman. En, uh, ja man. En ja, wat gaan we doen? Uh, zo dadelijk gaan we dus uh, we beginnen, ja, de drie op rij van Fred Hey. Maar eerst nog even een plaatje van uh, uh, ja, Frank Rijken van Oost. Pas, blijven, blijven zitten alstublieft. Ja, maar dat we doen. Ja! Ja. Eenzaam loop je op straat, want ik mis je. mis je. En ik kan maar niet begrijpen waarom jij zo plotseling van me heen moest gaan. Hond gewoon nog in mijn hoofd. En breek mijn hart van binnen Want vanaf de dag dat jij mij verliet Ben ik een gebroken man En de tijd kruipt sinds jij weg bent En ik weet niet of ik ooit aan dit alleen zijn Ben een kaart Dan had de leegte en de stilte hier in ons huis Verraden niet dat je weg bent Want vannacht de dag dat jij mij verliet Voelt ik niet meer aan ons thuis En ik voel me steeds jouw armen, stevig om me heen. Vertel me toch waarom juist, had ik moest mooist mij moest ontgliepen. Het leek zo lang geleden dat de zon uitdrunde voor ons schreef. Wie Entertainment for you, in het hoofd, in het hart. Ja, 28 uh, januari in uh, première gegaan. Deze release van de Jeroen van de Boom. En hij er erover veel te laat. Wie had dat gedacht? Dat er ooit een laatste avond voor ons zou zijn. Ik had nooit verwacht. Dat de verschillen zouden winnen van jou en mij. dat het zo beter is. Waarom zitten we dan nu nog hier? Het is al veel te laat, maar ik laat je nog niet gaan. Het is alsof de tijd die wij ooit hadden ons heeft ingehaald. Het lot heeft ons verrast, maar ik hou je stevig vast. Zeker nu we weten dat vanavond... Onze laatste eers. het is al veel te laat Kunnen we nog terug, of komen we geschonden uit?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 maar ik hou je stevig vast. Zeker nu we weten dat de avond onze laatste is. Oh nee, ik wil niet dat je gaat en de kou hier achterlaat. Ik zoek de wonen om te zorgen dat je bij me blijft vannacht. Zelfs als je dat doet, weten wij niet hoe het morgen verder moet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 Prachtig nummer. Hè? Veel te laat. Uh, Jeroen van der Boom. 28 januari is hij uh, uitgekomen. En uh, ja, heerlijk nummer. Hé, hey, um, ik ga nog een uh, verzoekplaatje draaien. Dat is uh, voor uh, Federico. Federico is momenteel uh, ja, in quarantaine. Dus die zit eventjes thuis. En uh, ja, een plaatje van uh, Jannes. En uh, ja, geef die traan maar aan mij. Af deze kant veel sterkte, Federico. En hou hem zie je verdriet? Zie je die pijn? Waar is jouw lach? Mijn zonne schijn, ik ben niet kwijt. Ik ben niet kwijt. Ik zoek met je mee naar jouw geluk.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 Jannes voor Federico daar in dat Gelderland. En uh, ik hoop dat het niet leuk was, uh, Federico. Hé, hey, uh, wat gaan we doen? Ja, zoals ik al van net uh, ja, verteld heb, uh, gaan we gewoon... Uh, ja, Bert en Beb zijn uh, ziek. Dus die hebben zich afgemeld En wij gaan lekker de drie op een rij van Fred Heij doen. Ja. De drie op een rij van Fred Heij. Such a long, long time. Looks like I'd get you off of my mind, but I can't. Just the thought of you, that thought of you. turns my whole. of your name Turns the flicker to a flame Okay. Dit was het weer, de drie van Pitt Hay, Tom Jones ter afsluiting van well, You Got a Friend. Daarvoor de uh, Leo Amorok Solitaire En Misty Blue van Juice Simon. Volgende week zijn we er even niet. En ik uh, zou zeggen, tot dan. Over twee weken. bye bye, zwaai zwaai. nothing. is going right. Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5.